ja, laten zeggen 4900 eurotjes. Ja, het uh, gaat wel de goede kant op. Ja, het is niet gebeurd, hè? Wat ik zei de hele tijd van die 30. Uh, hm, ja, hm. ah, kan, de, kan nog komen. Kan nog steeds, ja. kan nog steeds. Ja, ja. Maar bestaat de... het prijsverschil nog steeds? Wat je, wat ja. je, waar je moet op letten? Dat zeg je nou weer, dat kan ik even erbij pakken. Ja. Maar die, uh, die, die, die, die, die, die trendline, dat plafond waar je tegen aanknalt, is heel dik, hè?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 wie weet, eh, als je, ik zeg al, als je ze dus aanhoudt. Wie weet wat het over vijf jaar allemaal doet. Hmm. Ja, het ja, is alleen dat een probleem weleens. als je met uh, geleend geld erin zit. Oh, geleend ja. geld, dan is het wat lastig. Ja, want ja. zeker als je dan elke maand dat moet aftikken. Ja, dan, uh... ja en dan waarschijnlijk zeggen ze: wat is je onderpand waard? Ja, met, met, met, nou. Uh, <totstitie> ja. Dan willen ze waarschijnlijk liquideren. Yep. Hallo. hey Klaas. Zijn jullie al begonnen? Ja, we zijn begonnen. Echt waar? Ben je al aan het opnemen? Nee, ik ben al aan het opnemen. Ik wilde je net toevoegen. Nee, maar het is, het is nog niet eens elf uur. Ja. <laughs> we hebben ook niet zoveel berichten, Klaas. Oh, oké. Okay. We je dus, een uh, de bespreking te doen. Ja, je... Je hebt uh, de koers al gedaan? We waren nu net bij, met de Bitcoin-koers uh, bezig. Ah ja, ja die is uh, lekker aan het bewegen. Ja, ja, ja. We ja, ja. dus, uh, zijn net boven, ietsje iets boven de 5000 euro gesprongen. Dat, uh, ja. Maar uh, ja, ik stap zomaar erbij in het café. Dat gebeurt wel vaker, hè? Dan stappen mensen gewoon binnen. Je stapt in het hoogtepunt in. Is dat de FOMO met ja. je al behoog? <laughs> ja, ja, ik voelde dat, er, uh, dat ik. Uh, about to uh, miss out. Hij <laughs> was about to miss out on something. Ja. Nou, dan mag je nu luisteren hoe Peter de, de goud en de olie doet. Ja, well, uh, goud is 12,77. Is weer wat gedaald, want ja, de dollar die wordt weer wat sterker. En uh, olie is heel sterk nog steeds. Uh, 6580. Ja. Dus, uh, yeah, het idee dat uh,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 30.000 dollar aan bitcoins. Ja, ik weet niet wat uh, zijn wallet is ook, maar het is, ja, voor, het is elite, voor zijn, ja. uh, voor zijn uh, legal defense fond, zeg maar. Ja. ja, het is wel leuk dat ja, hij is natuurlijk ooit weer die afgesloten van creditcards en PayPal en al die financiële instituten die, die uh, kapten hem af. Toen ging die bitcoin over en dan is laat hij natuurlijk nog voor bedankt omdat hij daar <laughs> zo uh, zo goed gedaan heeft met die bitcoin. Ja, hij heeft een flink wat koerswinst kunnen pakken. Ja. En, uh, maar ja, hopelijk kan hij nou ook uh, wat, wat uh, geld voor zijn verdediging ophalen. Als voor zover dat zin heeft. Uh, ik kan me voorstellen dat hij niet echt een, uh, ja, een eerlijk proces krijgt. Uh. Ja, heeft hij wel eerlijke uh, aanklagingen dan? Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Want ze wil hem van landverraad beschuldigen, maar hij is helemaal geen Amerikaan. Dus uh, ja, dan moeten ze hem aanklagen voor uh, het aanmoedigen van hacking of zo. Ja.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 En daar uh, ja, wordt hij, uh, misschien wordt hij ook doodgemaakt, dat weet ik niet, maar hier uh, wordt de uh, poppenkast, wordt er poppenkast uh, meer uh, hoog gehouden dan uh, in andere streken van de wereld. Nou ja, het is dus iemand steeds die, uh, het, het probleem is dat als ze hem een, uh, een officiële uh, openbaar verhoor geven, dan kan hij wel eens dingen gaan zeggen waar ze niet op zitten te wachten. Ze dus moeten het, ja. het geheim gaan doen, dus het wordt, wordt nogal lastig voor ze, denk ik hoor, om dat een beetje om te buigen. Nou, maar ja, dan maar de basis als die er een ongelukje krijgt bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, maar het is ook zo dat, ze, uh, ja, dat dit gebeurt en hmm. ook bijna niemand uh, geeft er recht om of zo. Nee, nou, dat uh, uh, maar... twee op de drie willen hem uh, veroordeeld zien in Amerika. Ja, dat is ja, de, dan de dan de gewoon ja, dat is dan frappant. Hè? Dat zijn van die mensen ja, die, uh, ja, die staan dan met de vlag in de hand, uh, denk ik, te juichen. Dat die... Uh, zijn. Ik kan me daar heel slecht in inleven. Ja, dat zijn dat, mensen die uh, zeggen: dit, deze informatie had mij onthouden moeten worden. Ja, ja, ja. Die ja. Moeten, uh, Overigens staat het Pamela uh, Anderson Defense Fond nou op 42.782 euro. Ja, maar, ik uh, zat ook net te kijken. <laughs> <laughs> ja, dat snap ik niet, wat is er met Pamela Anderson aan de hand dan? Ja, die is wel eens bij me op bezoek geweest in de ambassade. Oh ja, echt waar? Ja, ja, die bezocht die me regelmatig. Ja, je he? kent de connectie niet tussen Pamela Anderson en Julian Assange. Lady nee, Praga nee, kwam nee. er ook wel eens. Ja, ja dus nu, uh, nu kan ik Pamela Anderson gewoon googlen met... Uh, een strak gezicht. Ja. <laughs> ik doe het voor de uitzending. Ja, ik doe het... Ik doe het voor nee, jullie in de sounds. Ik. ik zat net ah, op ja. de Block explorer te kijken... maar ik zag inderdaad... er de hebben op het hoogtepunt... Uh, 8,5 uh, bitcoins opgestaan. Ja, het, oké, nou is dat zijn nu alweer... Slecht. inmiddels afgehaald. Het okay. is, uh, nu staat er nog... 0,02... 3 ah, ja. bitcoin op. Ah. Ik, uh, ik denk dat er ooit eens een keer... wat databases uh, zijn gekraakt...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 En ik heb een camera. Terug reply. Ik kijk nooit porno op mijn laptop. Nee, en ik, en Daar gebruik ik altijd mijn desktop voor. En ik, en ik, en ik, en ik heb de camera van mijn laptop heb ik afgeplakt met een tape. Dus ja, maar goed, ik ging er sowieso vanuit dat het onzin was. Maar ik vond het wel leuk om mijn eigen password terug te zien. Maar dan moet je dus Bitcoin sturen naar een bitcoin adres.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 ja, alle elk, ik denk dat als je bijvoorbeeld van een hele kleine provider nog uh, gewoon een uh, dot uh, up -up -up adres hebt, dan krijg je gewoon nog alles strak uh, netjes in je inbox, maar bijna alle mailproviders die uh, zijn al heel goed in het te uitfilteren. Ik, uh,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 Ja, het, is ze proberen, het is al heel vaak heel slecht Engels geschreven, proberen ze, ze proberen waar wat. Te, ja. De, ja, het is altijd, je wil natuurlijk heel bedreigend maken, maar, maar ja, zo'n hacker, als hij zegt ik heb beelden dat jij met een grijt staat te neuken, dan, dan is het uh, natuurlijk ook weer dat ze jou wel heel beschamend natuurlijk, als dat naar buiten komt. Maar de kans dat, dat iemand dat gelooft, is ook niet zo groot. Hè.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 Je kan dus ru rustig voor je laptop een geitneuken. Ja, ja, ja, <laughs> en later alles ontkennen. Cree, screen, screen, We hadden nog meer uh, dingetjes, uh, li ja, uh, Lieberland was geweest, hè, het event, vierjarig uh, bestaan ofzo. Ja, ja, ja. Vertel, hoe spannend was het, uh, Yoshi? Het was spannend, Joël. Ja? <laughs>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 als die pasjes eenmaal op die kaarten. Of als die, het is altijd een beetje kip-en-en-ei verhaal. Hoe meer mensen dat je hebt, hoe graag er, hoe, of hoe liever dat de mensen je hun diensten verlenen voor die pasjes. En hoe meer mensen dat er. Hoe meer dat je met die pasjes kan doen, hoe, hoe liever dat de mensen ze hebben. Dus ja, George, ja. Uh, uh, hoe zit het eigenlijk met die uh, ATM's, die Bitcoin ATM's? Heb je daar, uh, uh, zijn die allemaal KYC? Moet je daar allemaal uh, documentatie laten zien? Of, uh? Het is afhankelijk van het land.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 die uh, heeft me weer even geholpen. Ja, uh, uh. ja, dus die QIC zijn gewoon weer heel makkelijk weer te uh, omzeilen. Ja, want als je dus inderdaad, ja. dat moeten we dan even uitleggen, dan vind je dus iemand met een account op, die, op dat apparaat, en dan kan hij voor jou dat uitcash. Maar ja goed, dan heeft hij dus wel decent daarna op zijn naam staan. Ja. Zo is het wel. Ja. Ja, kan hij daar dan problemen mee krijgen? Ja, ja problemen. Hey, problemen, problemen. Je hebt ja, al problemen van, problemen. Hey, Waar heb je dat verdiend? Heb je daar nou wel inkomstenbelasting over betaald? Ja, precies. Nee, maar dat, dat is dus inderdaad een gevolg daar. Ja, dat kan toch. Uh, ja, precies. Uh, daar heb je helemaal gelijk bij. Ja, goed, dan gaan we naar de, de nieuwsberichten en beginnen met. Uh, het kabinet onderzoekt inreisverbod voor extremistische predikanten. Hm. Ja, het gaat over een baptist. Ja, ik vind het altijd interessant dat, uh, dat als er een predikant is, dat ze dan uh, gelijk gaan onderzoeken of ze, hoe ze die kunnen het, het, het, het toegang tot het land kunnen ontzeggen. Het gaat hier over Steven Anderson, is een Amerikaanse predikant. En uh, het, uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of was het nou Veiligheid en Justitie? Ik weet niet meer wat de laatste stand van zaken is op de Dat kost het maar... in ieder geval een hoop geld, maar ga verder. Ja.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 Van iemand die zei, ja, dat is een holocaust denier. En dan ging je wat verder kijken. En de eerste honderd berichten zijn allemaal van, ik heb hierna ook gekeken. Dan krijg je dus uh, het Leids dagblad, het Haarlemsdagblad, dagblad, het Gelder, de Gelderlander. Die gaan allemaal virtue signalend uh, dit, uh, uh, dit bericht naar voren brengen. Dat deze man geweigerd moet worden, een haatpredikant en bla bla bla. Daar staat allemaal geen informatie in eigenlijk. Maar ik weet dat... Um,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 het centrum van Oud Auschwitz heeft nou uh, dat, die 4 miljoen teruggeschroefd naar 2 miljoen of zo. Dus dan, zijn er, dan moet je die 6 miljoen ook naar 4 miljoen terugschroeven. <laughs> en dat had hij gedaan. En daar, daarmee was hij een holocaust denier hoor. <laughs> ja, als je dat soort details niet weet, dan trap je wel in de eerste 300 berichten die zeggen haatpredikant, zo. zo. Uh, terwijl, ja, in dit geval denk ik toch van, well, nou, dus, uh, ik, ik weet niet of het waar is, maar uh, dat, dat, is, dat vind ik nog niet de holocaust denier.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 Familie is van de Anderson. <laughs> de bekende Bitcoin Anderson. <laughs> of, uh, Zullen we meer Anderson de zijn? Julian Assange Anderson. Anderson. <laughs> ja, dus inderdaad, het, hetzelfde ook als je, wat in nou, um, Peterson. Jordan Peterson. Ja, als Jordan Peterson ergens komt spreken, dan wordt er ook gezegd rechtsextremist. <laughs> ja, ja. Terwijl, ja van, hmm.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 dat daar een uh, haat imam komt te prediken. Ik uh, ja, geloof niet dat ze zich daarmee bezighouden. Koningshuis gaat gewoon gezegd met steden in de wereld. Ja. Dat zou het dikke zijn. <laughs> ja. Ik zeg, het uh, is niet helemaal symmetrisch, onze, uh, onze regering. Wil je Klaassen voor Jossi? Hetzelfde voor mij. Nee, dat is kort. Wonder. Ja, het is, ja. uh, is verdelen en heersen. Is het, is het te relateren aan een van de top 10? Wel niet. Feiten, hè? Feiten uh, verdwijnen. Ja. ja, maar het is ook zo, met, met, je, je loopt hier heel weinig risico mee met het, uh, met het, ja, het aanvallen van deze man. Of het, uh, ja, eigenlijk is het een aanval als je hem met geweld bedreigt als hij je grondgebied betreedt.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 Ja, precies. En dat is nu ook gebeurd. Daarom zei ik ook al. Ik heb daar nog, no nog nooit van hem gehoord. We zijn in de media zo over de match ja Mensen die reden, om ja, aandacht ja, verlegen zitten. Het die, die, is daar heel makkelijk voor als je om aandacht verlegen zit. Ja, we roepen en het... dan de dan.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 Uh, dan, dan is het gewoon moeilijk als je, als je weer zo'n lawine van berichten krijgt. Van ja, wat moet je daar nou mee? Uh, moet ik het nou geloven of niet? Uh. Ja, daar word ja. je juist extremistisch van. Ja. Dan ga je daarheen en dan ga je roepen, je hebt gelijk. Ja, je gaat daar denken, dit zal ook alweer een geval zijn. Van iemand die gewoon... Uh, helemaal uh, Iemands mening die verdraaid wordt om maar een boeman te hebben. Eigenlijk is het ja. dat is een hele verhaal met die Jussie Smollett ook. Die, uh, die zijn eigen haat...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 Ja. Dus ik vraag me af wie er dan uh, naartoe komt, die man die gaat ergens spreken. En... Ja, alleen maar van dit soort uh, ja, listen je... van de Gelderlander en zo. <laughs> ja, maar die moeten wel allemaal een entreekaartje kopen. <laughs> ja, ja, ja. En is weer binnen. <laughs> ik had, ja, die wachten uh, meestal buiten op om hem in elkaar te slaan dan. Hè. Ja, ik had vroeger toen je puber uh, was, toen zat dus ik helemaal in heavy metal. En dan had je een band die heette Carnivore.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 Ja, uh, ik heb zoveel onzin over haar gelezen, dan dus zal de andere ook wel onzin zijn. Ja, uh, ja ik heb van of... de mening dat zij uh, een hele goede kandidaat is in de politiek. Zij uh... En wel die libertariërs maken reclame van haar. Ja, maar iedereen uh, gewoon, dat is... Uh, kijk, in principe had, uh, hoe heette die gek die dan op zijn tong ging bijten? De Libertarische Partij. Uh, Gary Johnson, ja. Ja, ja je hebt, die had op zich wel gelijk. Je moet inderdaad rare dingen doen. Om in, in, maar voor hem werkte dat niet zo goed als voor haar. <lacht> <Nee>. <lacht> Kijk, zij, is, uh, ja, zij moet gewoon rare dingen roepen zoals uh, die echt helemaal onmogelijk zijn. En ja, wat je dan krijgt is... Alle vliegtuigen afschaffen. Ja, bijvoorbeeld zoiets. En dan krijg je dus dat, uh, z, z, dat... Zij doet het dan onder de noemen van... Ah, het is eigenlijk een goed idee. En dat is het dat goede idee. Uh, iets over milieu of wat dan ook. Zij ja, zegt ik nog doe wel, tenminste wat. Ja, precies. En dan zijn die andere mensen, dat zijn die uh, oude mannetjes die maar nee, nee nee nee aan het zeggen zijn. Die niet in mogelijkheden proberen te denken. Dus <laughs> nou, ik, het zou me niks verbazen als zij gewoon uh, wel de eerste vrouwelijke president van Amerika gaat worden. Ik uh, denk denkt in, in familie heb je zoon die is conservative. En dan heb je hebt dat zusje, dat is een liberal. En die zoon lief zit uh, op Facebook te zeggen van, kijk eens wat een uh, gekke wijf dit is. Maar ja, die zus die ziet dat en die denkt Oh ja, hey, inderdaad, ja. En ik heb ja. een hekel aan die gast. En ik dus heb een hekel leuk. aan mijn broer. <laughs> ja. Ja. Dus uh, ja. ja, goed, dat is mijn gedachte. Ja, zo werkt het wel een beetje, denk ik. Daarom, ja, het is uh, misschien wat, uh, wat je wel anti-fragile kan noemen. Die Nicolas Na Nassim Taleb, die noemde dat anti-fragile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 ja, als jij dan helemaal schuldenvrij bent, dan ben je mooi de, de lul aan het eind. Want dan uh, ja. heb, je, heb je heel veel spaargeld waarschijnlijk, je burgers. En dat spaargeld zit allemaal belegd dan in obligaties in Italië. En uh, ja, dan ben je goed te schaken aan het eind. Het is trouwens het uh, Gell-Man amnesia effect. Okay. En dat is, uh, dat is geopperd door uh, Michael Crichton, de science fiction uh, thriller of schrijver. En die, uh, ja, die heeft... Uh,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 Dus dat betekent dat als jij duizend uh, euro belasting betaalt per maand, ik noem even wat, dan is meer dan 100 daarvan is voor onderwijs. Zo, dat zegt ze even heel simpel gecalculeerd van de koude grond. Maar daar komt het veel op neer. Want het, uh, volgens mij is de begroting, het begrotingsonderdeel, volgens mij is het tot 12. zo'n hoofd, twaalf procent, is onderwijs. Ja, het staat hier, uh, het, is, het staat ook in de grondwet, hè, dit, is uh, een grondwetartikel. Mm -hmm. Dus uh,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 Ja, zo, je moet uh, voor degene die nog niet weet je moet verplicht naar school dus dat ja, heeft dan niks dat, met vrijheid te maken je moet het verplicht financieren Klopt, ja. Ja, je, ja, zou, ja. je zou zeggen dat uh, het feit dat leerplicht eigenlijk een opkomstplicht is en niet een kwaliteitsplicht ja, daar ja. zou je toch uh, grote ophef over moeten kunnen vinden maar dat, dat is heel weinig ik merk wel dat als scholen inderdaad als het heel bar en boos wordt en ouders merken dat hun kinderen gewoon niet goed op hun plek zijn dan zijn ze wel eens mokkig daarover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 Ja, ja die inspecteur, daar zijn ze als de dood voor. die komt kijken of je wel de goede propaganda aan naar voren brengt. Ja, ja, precies. Maar, dan maar nou, ik, de weet de niet, de... ik weet niet wat de, het serieuze risico is dat de financiering daar wordt stopgezet. Maar, maar en het gaat Dijkhoff trouwens over, er moet een beetje bijgezegd worden, over salafistische scholen. Die, die, dat, daar ziet hij dat. Die krijgen dus ook financiering volgens de, de artikel 23. En daarvan zegt hij ja dat uh, daar worden allemaal. Uh,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 Tijd overbruggen. Nou dat was, uh, ik weet niet, misschien is het voor andere mensen een hele er andere ervaring geweest. Iets van Oh ja, ik heb echt zoveel opgestoken. Kijk eens wat ik allemaal nog weet van school. <laughs> ja, in ja, lager school leer je lezen en schrijven. en zo. Dat, dat, je, leert, je, ja, je, je wordt net slim genoeg gemaakt om belasting te verdienen. En dom genoeg gehouden om, uh, om, maar... om, uh, om niet te zien dat je, dat je een, een, een belastingsslaaf bent. is wat uh, Carlijn uh, ongeveer zei ja, ja, Nou, misschien is dat inderdaad. Ik, ik, ik was ook bijvoorbeeld heel erg teleurgesteld. In dat ik, want ik was al geïnteresseerd in die dingen voordat ik naar school ging. Ik wou al. Letters weten en cijfers, en ik weet hoe dat zat. Ik had hele hoge verwachtingen. Dat hmm. weet ik nog, voordat ik beschok ging. En dat is altijd de grootste. Dat is de grootste. Pech, dat is de grootste uh, of het gemakkelijkste pad naar teleurstelling, natuurlijk, is hoge verwachtingen. Ik weet nog wel dat ik op school zat oh ja, wanneer gaan we nu beginnen?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 Urenlang doorheen worstelen. Ik, ik, ik weet niet hoe dat voor, voor jullie was. Uh, een, Wij vonden het ook wel geweldig. Wij hebben ja, het he? overmaakt. Ik ja. En, ja, ja en waar je het over hebt, nee, hè? He? Ja, je bent een beetje een rare vogel, denk ik. Wij zouden we zijn zonder het onderwijs. Ja, precies. Ja. Nou, maar, maar denk <lacht> Mooi je echt... gezegd, Josie. <lacht> <Ja. lacht> zouden jullie niet hebben leren lezen en rekenen als je niet naar de waarschool was gegaan? Ik denk dat ik niet eens je... zou kunnen praten. <lacht> nee. <lacht>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 Er staat een Aap, Noot, miez, En ik echt dat is, is ja, ik gewoon, gewoon Aap, Noot, uh, Wat is hier nou zo moeilijk aan? Dus ik, ik was er voor Aap, Noot, miez, et cetera. En dan onderaan Copyright, Wolters, <laughs> Noordhoff. die leraar kijkt ook de dat inderdaad. Ja, ik, nou, maar soms, soms is het wel. Ik, ik had... Uh... Vaak ging ik wat vooruitlezen inderdaad in het lesboek, gewoon uit verveling. Dus nog was de klas aan het lezen. Dus dan had ik gedacht, oh, we gaan het zo meteen over Alinea hebben, weet ik nog. Dat was volgens mij in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Dus we gaan nu leren wat een Alinea is In het heeft. Engels is een Alinea een ruler. <laughs> nee, een slechte ruler, meester. <laughs> maar toen op een gegeven moment toevoegde de leraar ah weten jullie ook hoe dit en dit wordt genoemd?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 Je uh. moet ook nog weten hoe je het spreekt. Nou goed. Ja, dat vond ik wel mooi. Maar die was... Dat merkte ik wel. Sommige kinderen waren echt heel blij op school. Die waren ook heel participerend en zo. En... Uh, maar die, die, die, die... Ja, dat was ik altijd, Klaas. <lacht> ja, die, ja die, die vond het heel leuk om de beurt te krijgen. En dan... Uh... En ik zat altijd naast Yoshi. We maar sta ik altijd onze vinger als eerste op. Ja. ja. Maar dan oh, waren ze oh, ook... Uh... <lacht> nu mag <ik> Peter... <lacht>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 ik, ik, op de lagere school mocht ik wel eens van mijn stoel af. Dat was een juf die uh, deed het niet zo moeilijk over... als ik geen iets zin had om mee te doen. Dat vond ik wel fijn. En, uh, maar ja, later mocht dat niet. Dan was ik niet meer. <lacht> was ik, toen ik uh, twaalf was, had ik geen zin meer om met uh, blok in de hoek te spelen. <lacht> Zoals toen ik zes was. Maar op een gegeven moment ging ik gewoon maar niet meer naar school. weet ik wel. Maar ik ga gewoon niet. Dan, uh, ja. Ik weet niet is dat nou goed? Dat ik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 Wij zijn eigenlijk toch wel bezig met een uh, ja, Dus ik denk dat die Sud Sud Sudbury, Sudbury school, die, uh, waar, waar zeg maar, libertariër werden, werden gekweekt, <laughs> die, uh, die werden ook snel het leven onmogelijk gemaakt. Dat die, die, hadden dan, die waren kennelijk niet beschermd, door artikel 23. Eigenlijk krijg je ja. eigen contra-economie oprichten met gefinancierd met crypto's en zo. Ja.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 Misschien dat hij een ja, paar hele dure mannen of vrouwen dan het, inhuurt. Hm? Dan is het waarschijnlijk dat hij juist in zijn privéleven tegenovergestelde ja, gedrag precies. Dat zeg ik dus. Ik denk, dit, dit, paas Dijkhoff die heeft gewoon zo'n geluidsdichte kelder onder zijn huis en zit er zit gewoon iemand in gevangen. Heeft gewoon nee, vuur. die en... sluit zichzelf dan op. Oh, misschien ook wel. Ja, dat zei ik <laughs> of, of hij heeft een paar hele dure mannen en vrouwen die hem... Hmm. Uh, Onbeduidelijkheid in een map. Ja, in, in precies. <laughs> Eén van beide. Hij is, hij is, hij is, dat laatste vind ik trouwens. Dat zou, dat zou ik maar geruststellen. Speculatie, dit dobbelsteen. Ja, als hij dat zou uit zijn. Uit, dat eigen hard, dat uit, uit, uit eigen ervaring. Prima. Uit eigen ervaring. Vermoeden is. Oh nee, sorry. Wat vertel? Vertel. Wat is er gebeurd? Nee, nee, ja. Niks. Ik, ik, ik, ik verwacht dat die.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 Nou, dat in, in een bus, hè? Teven in een bus. Ja, precies. Allemaal, allemaal <laughs> foute mensen. Er zit kleef allemaal, allemaal onheil aan. Ja, want die, al die buschauffeurs zijn gewoon die gure types. Waar <laughs> <laughs> nou, je hebt al buschauffeurs overheen kan geworden. <laughs> nee, ik, ik heb niks tegen buschauffeurs. Ja, want je moet al wat doen om op te vallen tegenwoordig. Dus we moeten wat radicaler oh, nee, uit ja, de radicale. Okay, ik nou, denk de dat rollen. alle buschauffeurs gestenigd moeten worden. Libereland alleen is niet genoeg. Nou, ja. Een gevangen maar, een, uh, in zijn kelder is niet raar genoeg. Nog gekker. Ja. We gaan even naar zo'n ambtenaartje toe. Dit is ook weer zo groot... We hebben de NPO-baas. Frans Klein, ik wist niet of je wel eens van hem gehoord hebt. Uh, maar is die die uh, van van 2,5 meter. Uh, <laughs> in ieder geval, die, die had een brievenbusje. En hij heeft een klein broertje ook. Nee, nee, nee, nee, laat maar, laat maar. Kom maar op, Josje. Nee. Nee, hij, nee, hij, een... hij heeft van die grote handen. <laughs> oh jee. Nou, <laughs> ja, op een foto valt het wel mee.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 Ik heb het allemaal voor mijn broertje gedaan. Ik ben er zelf geen cent van geworden. Geen cent, zegt Klein tegen de RFC. Ja, Dit is al een heel vriendelijke berichtgeving, vind ik. He, normaal als iemand gestapt is met een briefbusfirma, dan wordt hij helemaal de, over de kolen gesleept en gemangeld. En, uh, ja, als een is, was geweest. Ja. ja, maar nu is het NPO-baas. Uh, ja, NPO ja dat is... Uh, hij deed het allemaal voor zijn broertje. Oh, zijn kleine broertje. Wat een schat. Het kleine broertje van Frans Klein. Dat hij was niet de eigenaar ja. van die restaurants. Hij was ook de eigenaar daarvan. Uh, hij is onze directeur leuk. in het boek wel, geloof ja. Ja, En Wat voor soort bedrijfsvorm was het? Want dat kan heel verschil maken. Want dan, op zich is het misschien heel redelijk wat, hij, wat jij nu over hem zegt. Als het een of andere vernootschap weet ik van wat is waarbij ze je helemaal kaal gaan plukken als het misgaat. Dan is het op zich wel fijn dat je dat hebt uh, gescheiden op een of andere manier natuurlijk, financieel. Ja, nee, ik, ik heb niks tegen een trustsysteem. Het is natuurlijk eigenlijk een soort... Nee, nee, dat, dat, dat zeg maar, ik ook niet. Maar uh, ja, het, is, uh, het is een beetje... Het is een beetje weet dat de echt... brengstleving anders is, over nu het nee, iemand uh, de, de baas van de NPO is. Nee, maar wat jij zegt inderdaad is dat het, uh, het wordt zeg maar geframed.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 Laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de berichtgeving die komen. Maar die woordvoerder is gewoon een werknemer van hem. Ja, precies. Dus ja. Zoals het geweest als hij een andere mening had. En dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Um, Israël, die, uh, het land Israël, die heeft uh, de zonnepanelen van Palestijnen in beslag genomen. Die door de Nederlandse overheid zijn gefinancierd. Dus het uh, gedoneerd. Ja, door de Nederlandse belastingbetaler eigenlijk onvrijwillig. Uh, ja, dat ja een... ik weet niet of het nou. Dat staat er niet echt bij. Ja. Het staat alleen dat, uh, dat de Nederlandse overheid heeft een, een klacht ingediend tegen de Israëlische overheid. Nadat half dozens of Dutch. Wat zijn er nou half dozens? Oh, nee, after dozens of Dutch solar panels. Dat gaan niet dozens, dan gaat het om uh, 60 zo zonnepanelen, zo denk ik. Ja. Dus dat is of minimaal 2,24. Um, zonnepanelen.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 Solar panels donated to ja, ja, ja, ja. Palestinians ja. by this government. Dus ja, ja de, de Nederlandse overheid heeft van zichzelf niks. Alles wat ze hebben, hebben ze gejaagd. Dus het is eigenlijk ja, belastinggeld. Uh, ja. Dus eigenlijk betalen wij belasting aan de Israëlische overheid. Zijn er zijn ja, ja, een paar Israëlische ambtenaren die zitten met zonnepanelen die ik betaald heb. Een half miljoen <laughs> is de bijdrage van Nederland geweest. Ja, uh, uh. Dat vind ik toch knap, een half miljoen aan uh, dozens, een paar dozen zonnepanelen. Ja, er is een vriendje van uh, die, die, die, die dingen gemaakt of geleverd heeft, die is er goed rijk mee geworden. Mm. Ja, normaal als je het op de markt niet verkopen, had, had hij er veel minder voor gehad. Ja, de meegenomen... En nou kan hij eigenlijk ja. nog een paar verkopen, want ze zijn vertolen. <laughs> ja, de, precies. De, de, de, waarschijnlijk is de bijdrage om van dit project is een, voor 40.000 euro aan apparatuur meegenomen. Ja, ik weet niet hoeveel het kost. Dus ik weet niet ja. waar die half miljoen dan precies over gaat, misschien is het heel groot. Het zijn, dat zijn optiek... installatiekosten, dus het 20 ik weet... dorpen aan het uh, voorzien. Ja, misschien wel. Ja, het kan ook zijn dat het een groter project is. Maar ik vind het e mooi ook dat uh, in de, een geheel moderne stijl zeggen ze niet van uh, uh, fuck the Palestinians, we nemen gewoon de zonnepanelen af. ze zeggen the de panels were not built with proper permits and permissions. <laughs> dus ja, je had geen vergunning voor. Uh, de autoriteiten en de geconfiskeerde de uh, equipment de rond 307.000 pond project. Ja, het is dat hele gedoe van die building permissions, dat is tegenwoordig de grote manier. Ik ja, ken iemand die een huis aan het bouwen is, dat is één grote romp met allerlei, je krijgt hele stapels papieren over wat je wel niet mag bouwen op je eigen grond. Ja. Dus, uh, maar hoe, uh, hoe oud is dit bericht? Ik weet het.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 Ja, nou ja, goed. Zullen we het erin houden of zullen we het gewoon eruit knippen? Nee, hou erin joh, leuk. Ja, erin. Uit de oude doos. Uit de hele rente duurzicht. Deze nog, nog. <laughs> <laughs> Misschien hebben we het er al over gehad. <laughs> dat uh, dat kunnen we. Maar, maar dat geloof ik niet. We hebben we het we wel eens vaker gehad, hè, dat er dan een bericht, daar begon ik heel enthousiast aan een bericht. Dat was over iets met de Mexicaanse buurlopen een paar weken terug. Toen had ik eh, zoiets van, ja, ik heb, ik heb weer toch wel een beetje een rendezvous uh, uh, gevoel. En dan kijk ik even naar de datum en dan zeg ik, oh, twee jaar geleden. Zie je wel, die heb ik twee jaar geleden ook gehad. <laughs> en die muur staat er nog steeds niet. Ik vind het wel, zo uh, uh, uh, uh. uh, zie je maar, verkiezingsbeloftes zijn niet altijd wat waard. Uh, uh.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 Maar er Ik moet ook een, zeg maar, een tunnel komen voor de dieren, zodat die ja, ook zoiets, ja. arken kunnen blijven gebruiken. dat zou mooi zijn. Dus dat er wel een, muur, een mensenmuur is. Een ecoduct. En dat er wel een ecoduct wordt gebouwd ook. Ja, dat zou echt prachtig zijn. Ik hoop dat dat gebeurt. Dat zijn ec ook echt gebieden waar we totaal nooit immigranten uh, te zien zijn, weet je wel. Dat gewoon door ja, een zelfs, is. Ja, waar zelfs wanhopige Mexicanen niet naartoe willen. Die ja,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 Die, uh, die had zoiets van: Ja, had je dat niet beter aan uh, de, de Clinton Foundation kunnen geven? <laughs> ja. dan, aan Haiti. <laughs> Weet je zeker dat het in een uh, zwart gat verdwijnt? <laughs> ja.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 Ik denk dat je die mensen ook moet negeren. Ik, dit, dat daar aandacht aan wordt besteed. Aan dit soort zuurpruimen. Dat is ook weer een uh, heers. Ja de... en het is ook. Uh, opeens is na die Notre Dame. Het hele gele vestjes verhaal van het toneel verdwenen. <laughs> dus, uh, dat is ook wel weer knap. oh ja? Nou ja. Daar heeft opeens niemand meer aandacht voor. Uh, ja, want oh. Notre Dame die is afgebrand. En, ja, ja, ja. En, en nog een andere kerk. was trouwens ook wel af, uh, afgefaked. Dus, uh, ja. uh, het was een slechte week voor een uh, kerk. Maar een goede week voor nieuwe vijanden. Sri Lanka zijn ook een paar kerken slecht van gekomen. Dus ja. ja, want dan gaan ze de zondebok-tour. Er nu, worden nu zondebokken gezocht die dit hebben gedaan, op hun geweten hebben. Zodat ze daar met z'n allen boos op kunnen zijn. Mm, en, of... uh, nee, in de, bij Notre Dame niet. Dus absoluut nee? geen zondebok. Nou, het zijn nee. al, complottheorieën. Uh, ja, complottheorie, dat, de ja moscheen, die zijn er wel. Gezond, ja, maar, geen officiële, het is dus geen officiële zondebok. In designated okay. zonnebox, zeg maar. Ja, is ja, wel al um, tijdens de brand en dat vond ik wel opvallend. Wist dus ze al dat het, het ja, dat een ongeluk geen, was. De, ja, ja, dat er geen brandstichting was. Dat vond ik ook iets te snel. <laughs> ja, uh, en dat, dat volgens mij dan weer complottheorie, maar misschien was het wel de bedoeling dat er complottheorie zou komen, weet ik niet. Nog even kijken wie dat zijn, die miljonairs. De een is. Um, even kijken Bino En ja. Arno. Ja, Arno die is van. Uh, van, van een Luxecomp, ja, komt gewoon met die taart, met heel veel namen. En die andere is. Ook? Vino is van uh, Gucci, toch? Oké, okay, ja. En een van Pardon, de twee. van Louis Vuitton, dus Gucci tegen Louis Vuitton. Ja. <laughs> en een van de twee is getrouwd met uh, Hayek. Ja. Ik bedoel natuurlijk niet en, van Friedrich Hayek, <laughs> niet maar. Van Friedrich Hayek, maar zelf Zit Hayek. Ik zie haar wel eens voorbij komen met de quote nee. van Friedrich Hayek. Ja. <laughs> ja.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 Ja, ik, ik kan het bericht nog wel herinneren. Ja, die man is opgepakt. Ja. De politie kon toen meeluisteren. Die had het uh, stilgehouden ja. uh... nee, die hadden, die, hadden dat, uh, die man gedwongen zijn password af te, uh, af te staan. Van de PGP password, zodat uh, de politie dat allemaal mee kon luisteren van die server. Hm. En uh, ja, het uh, is wel duidelijk dat, dat het, het is heel groot nieuws is als de overheid hun inter, interne en geëncrypte...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 staat er ook bij op wat voor manier de... Kijk, als, iemand, als je gewoon iemands uh, wachtwoord hebt of zo. Het ja. wordt al aanzienlijk gemakkelijker. Je staat dat je je e-mailadres e moet een bepaald patroon hebben. Er moest presidentie-elysee.frans in staan en dan boom, boom, waar je zo al in. Oh, dat was het? Ja, dat was het. Yeah. Oh, dat is heel suf, ja. Ja, dan is, het gewoon, uh, de, dan is het gewoon beheer de zwakte. Dat ze dat zo hebben opgezet, dat is gewoon de zwakte. Mm -hmm. Je komt gewoon bij de, de app store en... De...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 Een alternatief wilden hebben voor WhatsApp en uh, Telegram, wat al door ambtenaren werd gebruikt. En ja, ze hadden dat als dat een zwakte, want dat zit natuurlijk niet in Frankrijk. Ze zijn ook zo vernist, hè? Ja, dus de servers moeten daadwerkelijk in, fysiek in Frankrijk zitten. Er zijn een heleboel regeringen die dat eisen. Uh, ja, weet ik veel, als je hotmail wil gebruiken in Rusland, dan moeten de servers met de hotmail berichten moeten ook in Rusland zijn, zodat wij ze te alle tijden kunnen plunderen. Ja.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 Zo gaat het vaak. wordt het vaak wat verdeeld. Maar ik weet niet of uh, WhatsApp, uh, hoe verdienen die hebben ze eigenlijk het geld voor, waarschijnlijk wel. Zeven een, vreemd, Facebook uh, een Facebook toch? Oh ja, dan sowieso, en sowieso WhatsApp wordt WhatsApp heel veel gebruikt. Ik heb laatst nog via WhatsApp uh, beeld een sollicitatie genomen. Oké. Okay. de camera van de telefoon. En ben je aangenomen? Nee. Ja, zie je, het werkt niet tot WhatsApp. Nee, het zag er niet goed uit denk ik. <laughs> Ah. Nee, er was uh, veel consultancywerk, moet ik weer in Nederland in de file gaan staan, ah, dat, uh, ja, daar staat, sta ik niet op te springen, zeg maar. <laughs> dat, dat is weer behoorlijk, files. Uh, zeker voor deze tijd van het jaar zou het toch vrij goed moeten zijn, maar de ellende. Ja, nee, dat uh, vier uur per dag soms, uh, alleen maar in de auto, dat, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb het wel gedaan in het verleden. Als het niet hoeft, dan uh, hou ik dat nog even af. <laughs> hmm. Ik ben nu eigen groente aan het verbouwen in de tuin. En ik heb voor de buren, die geef ik mijn gemaaide gras en dan krijg ik melk. Dus ik kan heel lang uitzitten zonder inkomen. Mm. Oh, ja. En andere boeren, buren die hebben een varken. En dan uh, geef ik ook wat uh, spul aan dat die dat kan opvreten. En dan eet ik weer van dat varken. Dus uh, mm. zo komt het allemaal al met al wel goed. ja. ja, ja. ik dat niet zwakker aan mijn groenten gaan vreten dan. Uh, ja. ja, joh, belasting joh. Een <laughs> beetje in Barker uh, aan het bezig zijn. Ja, die soorten markt maar... aan het doen. <laughs> als je geen inkomen hebt, dan ben je eigenlijk ook belasting aan het ontwijken. Ja, is, ja, ja. Je, zou ook, ja, dan, ja, je zou ook productief kunnen zijn in een duur land als Nederland en bijna alles kunnen afdragen aan de staat. Want als je in Nederland een goede baan hebt, nou ja, direct en indirect, en als je dan ook nog meetelt de kosten die je hebt door.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 In Nederland? Uh, Bulgarije? Ja. Misschien. Hmm. Dus die, die rare Nederlander die alleen maar Dobberden kan zeggen. Moeten ze dan... ...afvrouw gaan geven. In nee. Nederland zijn het toch ook altijd de buitenlanders die Ja. <laughs> ja, je weet. Het is ook gewoon uh, allerlei, hoor. Uh, het immigranten af en toe. Uh. Ja. Ja. Ja. Maar, ja. Volgens mij zijn we een beetje door de bericht heen, jongens. We kunnen nu over interessante dingen gaan hebben. Ja, dat denk ik weer. <laughs> Ja, Joshi is gelijk weer terug. Hey, ik, ik luister daar wel even mee, maar. <laughs> ja hoor, we kunnen nu over interessante dingen gaan hebben. En uh, ja, dat was het Wat heb jij op je hart, Joshi? Uh, nee hey hoor, ik heb mijn dingetje verteld vandaag. Ik, ik zeg al, ik hoop een, binnenkort een Bitcoin ATM neer te zetten. Ja. Dat is een leuk tastbaar doel. Ja. Ja, misschien is dat wat voor jou, uh, Klaas. Dan kan jij als consultant uh, Bitcoin-ATM's ja, maken. Balkan-consultant. Balkan consultant Dan kan jij in, uh, ja, in de Balkan-namen uh, nou, misschien. Een <laughs> geldezel, je, als... je kan geldezel worden. Nee, nee, nee, gewoon uh, ATM's, uh, met ATM's gaan leuren. Mm. Hé, eh, waarom? waarom nou geen geldezel? <laughs> <laughs> wat is geldezel? Oh nee, we ja, moeten dat gaan uitleggen. <laughs>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 Technologische weer stap terug. Het is techniek die, al, die we al hebben. Om dus, um, het ik moet even te visualiseren of om het yeah. uit, te uit te leggen, het is eigenlijk niks meer dan een rekening courant, waar je dus geld opstort. En die je ja. tussen twee nodes hebt draaien.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 Ja, maar Het is yes, gewoon niet zo simpel ja. dat die tussenpartijen er gewoon met alle coins vandoor kan hangen. Ja, je geeft elkaar eigenlijk een soort vrijbrief om die rekening leeg te boeken. Um. Ja, maar er wordt wel steeds minder geloof. Nadat je als jij je, zeg maar. Je, je, je gooit er 10, euro, 10 bitcoin in en, en uh,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 Een technologie gaat aanspreken die. Um, en als het gewoon blockchain. Als het allemaal. Blockchain-transacties waren. dan kon je ze gewoon. meteen aan de blo blockchain broadcasten. Dus er zit nu een stap tussen. en die gaat dingen groeperen. Die gaat dingen samenvatten. En dat zijn, dat zijn niet allemaal. individueel. Uh, transacties. Die liggen niet vast in de chain. Dus het is. Uh, kijk, het is misschien wel. Uh, je kan het misschien wel bereikbaar krijgen. Maar.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 Om toch financiële transacties voor elkaar te krijgen. Maar het zit niet in de blockchain vast. Nee, dus maar ik bedoel, er er dat ja? is de, de een level 2 solution. Dat ja. is het hele idee van zo'n level 2 solution. Is dat je ten alle tijde wel een anker kan uitwerken naar die blockchain. Dus als jij, ja. je kan al een miljoen transacties doen met iemand. Dus ik, als, ik, als ik over de loop van de dag uh, 150 transacties met jij doe, dan hoef je die niet allemaal te, op de blockchain te, te loggen.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 De laatste transactie. Hm, ja, hebben ze voordat ze dat hebben weet, weet ze dat ze dat uh, Lightning uh, Netwerk uh, zeg maar, in, uh, naar de openbaarheid brachten, eerst even wat hackers uitgenodigd om het hele ding te fucken Om te kijken waar de zwakheden zitten. Of moet dat allemaal nu nog komen? Ja, dat gaan ze in realive uitvinden natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is natuurlijk bekend geweest dat in het, in het verleden zijn de hele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 Ja, het vond inderdaad dat, de, de cryptowereld moest in het wild westen blijven, waarbij, ja, waarbij je nou helemaal slachtoffers hebt.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 Wat uh, Jossi zei, eh, inderdaad, er is wel een uh, zit wel een factor van vertrouwen in. Dus je bent uh, ja, dus zeg maar een, uh, je bent gemotiveerd om elkaar te vertrouwen. Omdat, het aan vast, hè, omdat je aan elkaar vast zit met die uh, openstaande balansen. Ja. Maar er zitten inderdaad, uh, ja er risico's aan verbonden. Dus het moet allemaal wel in de juiste volgorde gebeuren, de techniek. Ik, ik ben benieuwd, jij. Ja, ik... Er zat toch nog ik andere zwakheden in die lightning netwerk? Dat was uh, ja, dat je die, die, die, die white paper las, dat er gewoon nee, niet, niet echt goede instructies waren van hoe transacties moesten lopen binnen, binnen dat, net, dat ja, lightning netwerk. Maar, ik, ik weet niet of dat uh, zwakheden zijn te, uh, op het gebied van uh, dat er een. Uh,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 En ja, zoals ik zei, ik weet niet of dat uh, risico, dus volgens mij is dat niet automatisch meteen een groot genoeg risico om uh, een dubbel spend te krijgen. Maar het is wel degelijk een risico dat, uh, dat het gewoon niet uh, gebeurt. Dat gewoon nou daar... ik, ik, ik, ik raak zoveel risico. Ik, ik, en in Bitcoin Core Development Team, dat zit al zo in, weet je wel, dat stel smekende hondjes zitten naar de overheid hoor, te kijken, alsof ze gewoon... Ik denk van dit project moet gewoon gaan mislukken. En dan gaat de overheid ons redden met een bail-out of zo. Maar ja, dat, dat, ja. dat gaat wat. Dat gaat zeker. Ja, dat is een wel teren, ik geef het toe. Maar, maar uh... Uh, ja, ik zou, ik zou. Toen ik dat las van Amazon, toen was ik even van: wow. Wat is <laughs> nou, uh, dat? Zo werd het een beetje gepresenteerd. Van, uh, je kan bij Amazon kopen via Lightning Network.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 Uh, verdubbelen of viervoudigen. Ze moeten gewoon, uh, zolang er niet een hele goed werkende, al onverspreide alternatief is om die transacties gewoon en snel te doen. Ah. Maar ze is het gewoon een klein beetje gaan oprekken, vind ik. Met hun, ah. uh, dat is toch juist het hele punt. Het is toch juist helemaal geen geweldige techniek. Maar het gaat erom dat het wel een techniek is die bewezen oh. veilig is. Ja, het, is, het lost een, een bepaald en aantal problemen op.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 technologie te gebruiken die dat dan, al, als je toch bestaande technologie gaat gebruiken, gebruik dan blockchain voor je Lightning Network. Mm. Maar goed. Ja. Hey jongens, ik ga daarmee opbouwen. Doe ja. dat ook zo laat. Dankjewel. Ik ga even ja. Peter, ik ga even afkondigen. Ik, ik wil überhaupt. Uh... Ik ben normaal gesproken zouden over... we ik heb, ik heb toch gaan praten na de. <laughs> De eindjoen, maar dat is er even niet van gekomen, dus die komt nu. Dus hier is de eindjoen. En dan wens iedereen een uh, vrolijk en vooral uh, vrije week toe. En ik dank iedereen voor het meedoen en luisteren. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, goed, ja, glas weinig van leeg, dus we kunnen nog even doorhouden horen. Maar uh, in ieder geval afscheid van Peter. En een fijne Koningsdag natuurlijk, hè wel iedereen. Oh, op. oh ja, ja, ja. Nou ja, een dag gewijd aan mij. Ik ben mijn eigen Koning. <laughs> Daar ben ik helemaal niet uh, mee bezig. Wat is dat dan? Ja. Weet niet. Wat is Koningsdag? Dat is een soort bezigheidstherapie voor mensen die houden van vlaggetjes zwaaien of zo. En uh, als ja. je dat beter gaat? Ja. Nou, ik weet niet of je het weet, maar er is nu sinds tegenwoordig is dus een koning in plaats van een koningin. Dus dan hebben ze Koninginnendag, hebben ze Koningsdag. Ah. Oh. Uh, een Koningslied erbij. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik, ik, ik dat is het grootste flop zo'n beetje. De krommende herinneringen. Ja, heeft zo'n uh, goed aan Ja. Dingen met de zilvervloot, daar kun je nog wat van leren. Uh, uh, ja, goed. Dus, uh, ja, het is uh, bij mij hier om de hoek wordt het allemaal gevierd Ik zie al, uh, er worden overal uh, hekken en dingen geplaatst en uh, objecten. Oh ja, ja. ja, ja dat en, ben ik nog wel. Blink bezig. Te gaan, uh, obstructie, en wat uh, feestgevierd gevierd moest worden. Ja. En wat bijna mij dan weer meer? Ja. Vangenschap van de, van de gedachten van die mensen die het feestje vieren is. Ja. Uh, uh. ah, ik hoor in de, de, de aankondiging dat het de uh, dag van het wijgevoel is of zo. <laughs> <Dat> is <allemaal. laughs> Collectivistische dat is elk, bullshit. wel samenhorig zijn. Ja, ja, ja. met het rechterhandje omhoog achter de vuur aan. Dus. Ja. Yeah. Ja, wat kunnen we er verder over zeggen, joh? Is dat ons onzin ook in Bulgarije? Mm. Oh ja, er zijn genoeg mensen die houden ook van de vlag. En weet ik wat. Net als in elk ander normaal land. Ja. Mensen die vrijwillig overheers zullen worden? Oh ja. Hier wordt ook geprotesteerd voor een grotere overheid. Dat ze meer dingen willen, dat het door de overheid wordt gedaan. Ja. ja. Dus wat dat betreft is het net een normaal land. <laughs> uh.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 Ja, maar je kan wel mooie vlaggetjes kopen en eraan verdienen. Ja, dat doen mensen hier ook op straat. Dan staan ze bij een kruispunt en verkopen ze vlaggetjes. Dat zijn meestal Bedelaars. Ach, dat net iets boven bedelaars. <lacht> <lacht> Hebben ze ook Lieberland-vlaggen? Dat vraag je aan ons? Ja, jij zegt dat de mannetjes je vlaggen verkopen. Nee, dus. ja, dat zijn alleen maar vlaggen, ja, Bulgaarse vlaggen. Bulgaarse vlaggen. Daarom... Heeft uh, Lieberland een vlag nou? Ook Lieberland heeft een vlag. Oké, okay. nou, mooi. Mm -hmm. Wat staat erop? Uh, het heeft een geel zwarte achtergrond, een Echt, ja. horizontale zwarte balk in het midden. En dan heeft het een wapen Daarbovenop, Het is een rood-wit-blauw met in het rode een boom en in het witte een vogel en een zon. Wat voor vogel is het? Ja. Ja. Ja. Ik, <laughs> Diagon, ik zou zeggen een duif. Een duif? Dat is een beetje de rat van de vogels. Ja. Het is, is mooi dat heel ik dan altijd... Ja, maar ik heb het allemaal niet verzonnen, jongen. Ik doe het maar al mee.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 Ja. En die gaat nu ook uh, voor het Europese parlement, hè? <laughs> ja, je kan als uh, Tsjech binnenkort op hem stemmen. Maar, uh, ik hoop van harte dat het hem lukt. Uh, dan gaat hij Lieberland verlaten. Volgens mij past hij er prima thuis. <laughs> ja. Ja. Maar uh, gaat hij dan uh, president van Liebeland, dus dan, uh, wordt dan een nevenfunctie van hem ofzo? Ja, dat moeten we allemaal nog zien, uh, Johan, hoe het uitpakt. Ja. Uh, good, yeah. Eerst maar eens die verkiezingen afwachten. In ieder geval kun je dus op Altilli kun je de merit kun je kopen. Eh eh eh. Johan. Wat? Die guldens kun je er ook kopen. Ah Oké, okay, ja, klopt, klopt, klopt. Uh, ik weet. Ik heb even, ik heb even doorgeklikt op micronaties uh? Zo wordt uh, Oh, dat wordt oh. een heel leuk verhaal. Dat is, dat vertel, vertel. Oké, okay, Koninkrijk Talossa. Mm -hmm.